1 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Turkije heeft een Nederlandse Syrië-ganger en haar kind op het vliegtuig gezet naar Nederland. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Gouda en haar kind van vier. Het Turkse staatspersbureau schrijft dat het om twee terroristen gaat. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt dat de vrouw eind 2013 naar Syrië reisde. Nu is ze op Schiphol opgepakt. Het kind is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. In november stuurde Turkije ook al twee Syriëgangers terug naar Nederland. Toen ging het om twee IS-vrouwen. In Scheveningen liepen zo'n 300 mensen mee in een fakkeltocht... als alternatief voor het vreugdevuur met de jaarwisseling. De tocht ging langs plekken waar andere jaren vreugdevuren werden opgebouwd. De bouwers in Scheveningen en Duindorp kregen dit jaar geen vergunning voor de vuurstapels... na de enorme vonkenregen van vorig jaar. Over dat verbod was veel onvrede, wat leidde tot relletjes. Deze fakkeltocht verliep rustig, er, liep er liepen ook veel kinderen mee. Geert Wilders gaat alsnog een cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed organiseren. Eerder blies hij een spotprentwedstrijd af na bedreigingen. In Pakistan en Afghanistan werd woedend gereageerd op het idee van Wilders. Eén Pakistan reisde zelfs naar Nederland met het plan een aanslag te plegen op de PVV-leider. Daar kreeg hij vorige maand tien jaar cel voor. Supermarktketen Lidl roept brie terug vanwege de vondst van de E. coli-bacterie. Die bacterie staat bekend als de poepbacterie en kan diarree veroorzaken. Bij kleine kinderen en mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie gevaarlijk zijn. Het zou gaan om een kleine partij kazen die besmet is, maar uit voorzorg kunnen mensen hun brie terugbrengen. Ze krijgen dan ook hun geld terug. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het vriest op veel plaatsen licht en hier en daar kan er een mistbank ontstaan. Morgen deels bewolkt, maar ook wat ruimte voor de zon. Het blijft dan droog en het wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal.